Ziekenhuis. De politie wil over de slachtoffers alleen kwijt dat ze niet uit de omgeving van Alver komen. Over de daders is niets bekend. Het weer: het is zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 22 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Vanavond vanuit het westen wat bewolking. Dit was het. N In circa Zandvoort ben jij de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 Gezongen en gevoelten in de straal had de slaverig jongen. Tijger komt. Je zou opvoeren naar zijn luchtgaas. Hulvers en drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonken er Van Palmyas of Jeruzalem. Hulvers en drie stond nog niet. ZFM Zandvoort en geen Hulversum 3 op je radio. En ja, vanuit dat Hulversum zonde... 3 bestond nog niet. Ja, ja. Maar goed, uh, ZFM bestaat 20 jaar. Ruim 20 jaar. Dus, um... En voor het eerst op een terras, Benno. En voor het eerst op een terras. En dan, op dan het terras... weer. Ja, goedemorgen Zandvoort. Voor het eerst op een terras bij Hoogland aan de uh, Westerparkstraat. Goed, we gaan naar onze eerste gast, Sandra Kluiskunst van uh, Sams Kledingactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de club bestaat al een paar jaar, hè?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 maar Maar daar gaat, kijkt u ook gewoon vrijwilligerswerk. Ja. ja. Besturen Mooi. en uh, anderszins. Ja. Wat ik me afvroeg is: van jullie zamelen uh, kleding in. Ja. Hoe, hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Is daar veel animo voor dat mensen uh, weer eens flink hun kasten in duiken? <laughs> is al slim, hè? Om het niet ja, voorjaar ja, te doen. Uh, ja. Ja, ja, ja, bij de wisseling van uh, de kledingkast van uh, winter naar voorjaar. Maar uh, het is de afgelopen jaren wel heel wat minder uh, geworden. We hebben ook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 een en ander in de organisatie is uh, veranderd. En trekt dat eens door? Dan komt het bij een sorteerbedrijf? En dan? Een sorteerbedrijf, uh, nou die sorteert het uiteraard uh, helemaal uit op uh, zomer, winter. En dan uh, gaat een uh, deel gaat naar uh, afnemers in Afrika, de zomerkleding voornamelijk. En de winterkleding naar uh, Oost-Europa, waar het voor een schappelijke prijs uh, op de markt wordt gebracht. En, uh, Omdat daar de behoefte aan is. De mensen, die hebben en wordt ook gecheckt of sommige kleding niet meer draagbaar is? Uh, wij hopen altijd dat mensen uh, goed draagbare kleding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 Maar ook daar wordt natuurlijk bij het sorteren, wordt daar allemaal uh, nagekeken en indien nodig, uh, wordt er ja. natuurlijk wel een actie op ondernemen. Heb jij nog wat liggen, Benno? Ja. Wat zeg je? Heb jij <laughs> nog wat liggen? Uh, ja, kasten <laughs> <laughs> Maar ja, het is crisis, dus ik hou alles vast. <laughs> <Of> <laughs> vandaar, nee, ik zeg verder niks luisteren. <laughs>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 Nee, weet, Nee, over de wat het opbrengt, daar krijgen wij als nooit mensen informatie dan, voor. We kunnen ze inschatten van. Nou ja, oh, dat, oh, ja het is misschien, dat is misschien nog wel, <laughs> <laughs> nog wel leuk. Maar het gaat natuurlijk maar om hele kleine bedragen. Want het is juist, wordt het afgezet in markten waar heel weinig uh, waar de mensen weinig middelen hebben. Ja. Dus voor ja. een klein bedrag krijgen ze die kleding.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 En, en dan wel eens... graag uh, bij tijd, zodat we niet op het laatste nippertje <coughs> de zakken nog op moeten halen. Want om twaalf uur vertrekt echt de vrachtauto uh, Zandvoort uit. Mm -hmm. Oké, okay, ja, ja, uh, hij staat als ochtends vroeger naar ja, laden ja. en dan moet hij weer volgen, door naar het volgende ja, dorp. Ja, ja, want er doen ja. nog meer dorpen aan mee hè, in de regio. Ja.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 het Graag maakt het leven altijd weer een stukje mooier, dit soort, dit soort ja, acties. Ja, nou ja, en ik ben blij dat ik het even mag heel, aankondigen. Heel veel succes. Dus in, in ja. Zandvoort nog even recapitulerend. Uh, aanstaande vrijdag, 8 april, tussen 7 en 8 uur en zaterdag 9 april van 10 tot 12 bij de Agatenkerk in Zandvoort. En daar kunt u uw kleding inleveren. Wilt u toch thuis worden opgehaald, de kleding, dan is het nummer van Sandra 06 508 111 99.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 Met achter op de fiets. Nou, er wordt in ieder geval flink gefietst, uh, Richard, uh, vandaag in Zandvoort. Want uh, wat hebben we allemaal. Uh, ik, we, ja, de, de, de uh, groepen wielrenners komen hier al langs. Uh, ja, ja. Wij zitten buiten en wij zien dus continu grote groepen wielrenners uh, langskomen. Maar wat draait het om? Ik zie er nou weer een hele, hele club en allemaal hele professionele. Ik wil uitwis. het niet zien, ik heb bewegingsallergie. Ja, daar hebben en we het vaker over gehad. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, nee, dat is de Vakant Soleil Challenge. Oké. Okay. Ja, en uh, die begint. Het begon om half negen vanmorgen, uh, heeft met het circuitpark uh, te maken en uh, de afstanden zijn 30, 60, 120 en 160 kilometer. Zo, dus, uh, gaan moet er je al rondjes voor rijden. Maar het is wel een toepasselijke naam naamvakantielijn dan dit heerlijke weer, Dat is, ze hebben het echt heel mooi uitgezocht. Nou, er is ook een vakantie voor kids, Kids for Challenge. En die staat open voor kinderen van 7 tot 12 jaar. die kennis willen maken met verschillende vormen van wielersport. Onder leiding van KNWU-instructeurs worden clinics gehouden met wielrennen, mountainbiken en BMX. Daarnaast krijgen de kinderen ook informatie over gezond sporten en veiligheid. Vakantie wil kinderen kennis laten maken met de wielersport als gezonde vorm van bewegen. Nou, wil je meer informatie?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 En uh, jullie komen vertellen over een uitvoering vanavond? Nee, we spelen volgende week. Oh, volgende week? Ja, volgende week oh, okay. vrijdag en zaterdag. Die staat 2 april, maar dat is dus. Uh, 8, nee. 8, 8, en 8. 8 en 9 april. 8 en 9 april, Nou, prima. ik wil gelijk schrijven. Ja. Uh, kunnen jullie er iets over zeggen over deze uitvoering? <laughs> nou, het is een vrolijk moordspel. Een is vrolijk, vrolijk moordspel. <laughs> ja. Hoe gaat dat? Lachen van over de keel doorsnijden? Nou, het dat? is zo dat er, uh, er is een feestje gegeven of een etentje gegeven in een landhuis. Niet te veel vertellen hoor, anders. Nee, dan, uh, nee ik Duid. ga niks verkopen. Nee, okay. en, uh, en die nacht is de Heer des Huizes vermoord. En de vraag is: wie heeft dat gedaan? Ja, zoals zo vaak. Ja. ja. <laughs> en dan allerlei verwikkelingen natuurlijk. Ja, en uh, vragen. En uh, ja, Het is, uh, we mogen eigenlijk natuurlijk niet te veel verklappen. Nee. Er wordt nee. zeg maar teruggeblik naar de avond van de moord. Ja. Okay. Goed zo. Nou. Dus de moord is geweest. We zijn ja. alweer een tijdje verder. We zijn de volgende ochtend. En uh, er komt een van de Sherlock Holmes langs waarschijnlijk. Ja. ja. Klopt. Klopt. <laughs> uh, ja. Spelen jullie de hoofdrol? Uh, nee. nee. Oh. <laughs> Worden nee. jullie wel minstens vermoord of dat ook niet? Wordt er maar één vermoord? Er wordt er maar één nee. vermoord. Oh. <laughs> dat, is, dat is een snelle rol hè? Ja. ja maar toch heeft hij ook wel een aardig stuk. Ja. Oh oh ja hij komt natuurlijk terug ja, omdat het ja, uh, flashbacks van, ja, ja flashbacks ah, inderdaad. Ja, ja, ja, ja en Joyce wat is jouw rol ik speel een van de verdachten ah een oh. van de verdachten ja En heb je het gedaan of mag je ja, mag <laughs> ja. ik niet zeggen ik zeg wat een wat, wat een beroerd interview dit ja. uh. <laughs> we komen gewoon niks te weten <laughs> hey, daar dat, moeten jullie gewoon allemaal komen kijken vijfde, ja nou dat zaterdag, gaan we ja. ook doen maar even dan maar wat anders hoe lang ben je bezig met de voorbereiding van zo'n toneelstuk uh,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 Dat kan voorkomen. Ja. ja. Hmm. Dus, dus je, kiest je kiest er zelf voor om een keertje niet mee te ja. spelen. Maar... Oké. Okay. Ja. En heeft altijd dezelfde de hoofdrol? Uh, nee. nee, verschilt. Hmm. Verschilt echt. Ja. Hmm. En Dana, wat is jouw rol? Ik ben de assistent van de regisseur. Dus ik ga onderzoeken, help onderzoeken wie de moord heeft gepleegd. Je speelt wel, maar je bent ja, ik speel in het spel. De ja. ingewikkeld allemaal. Ja, ja, ja. ja, ja. De regisseur, maar regisseur. De rechercheur. Oh, regisseur. Ja. Ik dacht de regisseur. <laughs> Ja. Hey, en uh, hoe, hoe laat uh, is dat dan uh, volgende week uh, in de Grote Kropt? De aanvang is kwart over acht bij de avonden. Ja. Ja. De zaal gaat om half acht open. Hmm. Oké. Okay. Ja, want ze zitten driftig te schrijven. Hebben en, uh, ja. Ja. Ja. Korte termijn geheugen is niet zo goed. En de kaarten? Ja, ja wat kost dat? Uh, de kaarten kosten 750. Hmm. En die uh, geen geld? kunnen jullie nog halen bij de Bruna.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 Want hoe lang speelt uh, uh, deze toneelvereniging eigenlijk? Nou, daar nee. hadden we dus net over. De... Ik weet dat niet precies. Oh. Maar al echt al een hele tijd. Misschien langer maar... dan jullie bestaan? Nou, nou zeker, zeker wel. wel zeker. Ja, ja. <laughs> dus je weet ook niet wie uh, Wim Hildrink nee, is of was. Nou, ik, ik dus ken ze mijn we naam wel. Nou, ik, ik, ja, ik dat ik. Is... Al... Vast in grond leggen. Ja. Denk je niet? Dat zal de oprichter wel zijn. Ja, nee, nee, dat weet ik wel. Maar ik durf niet in, in, een ouds daarvan te vertellen. Oh, nee. Nou, er zal vast nog wel een zandvoort er langskomen bij Hotel Hoogland op het terras om ons dat te, te, te gaan Ja, uh, ik wil uh, iedereen oproepen bij deze. Ja, ja, ja. Want dat willen we natuurlijk allemaal. Wij willen altijd alles weten. Ja. We ja. weten niks, maar we willen alles weten. Ja, misschien ook wel leuk om alvast te vertellen dan. Op vrijdag 13 mei speelt onze jeugd... Uh,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 Oké, okay, nou heel erg leuk dat jullie hier zijn en waren. Ik zal het nog even samenvatten. Aanstaande vrijdag en zaterdag 8 en 9 april om kwart over acht in de krocht. En dan wordt er een blijspel gespeeld, hoe heet het? Oh, je, Wat had jij vandaag ja. zonder mij moeten beginnen? Wat had jij zonder, hmm. vandaag zonder mij moeten beginnen? Nou, niks. <laughs> heb, heb ik nog tijd om een vraagje te stellen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Want uh, daarna was. Uh, vind je het uh, toneelspelen zo leuk dat je er uh, bijvoorbeeld naar de toneelschool zou willen gaan? Uh,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 Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af, terwijl ik naar een fluit, Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok elf keer heeft geslagen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 De uurtje van vanavond en ik vraag me af terwijl ik naar een fluit. Wie laat wie nu uit? Wat is nu aan? Kom, kom in. Zoek, zoek, ja. Braaf! Ja, kom! Ja! Joe! Kap, zoek, zoek, zoek, braaf! Ja! Kom, kom in, kom in. Oei! Lekker s'avonds door het dorp wandelen. Als het, uh, het dorp een beetje in rust is, dat vind ik altijd zo heerlijk, Richard. Het is. Uh...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 wat, ja, ik, ik heb gisteravond uh, jullie website bezocht. En ik, ik heb het een beetje op me in laten werken. Ik denk een republiek. Wordt het uh, Scuba? Waar staat het eigenlijk voor? Vertaal dat is. Scuba dat staat voor Self-Contained Underwater Breeding Apparatus. Oh, Alsjeblieft. noemt. apparatus? Ja, dus vandaar dat, uh, dat ze het nog maar uh, hebben afgekort naar Scuba. Omdat ja. dat had wat, uh, oh, wat lekkerder bekt. Ze is de, de duikbranche, maar uh, dat komt eigenlijk uit de tijd van uh, Cousteau. De Scuba, de, de Underwater Breathing Apparatus, dat was het, het eerste apparaat. Jacques, -Stoom. Oh, Jacques wat, wat Cousteau. Wat is dat voor woord, apparatus? Is dat Engels? Uh, ja, ik denk dat het Nieuw-Latijn... latijn dat uh, <laughs> Nieu ja. lijkt wel het Nederlands. <laughs> ja. Maar uh, Republieken, dat is... Uh... nou het is de, de SCUBA, Scuba Republic. En het, uh, het is meer eigenlijk omdat we met, deze, met dit duikcentrum ons eigenlijk op een andere manier neerzetten dan de, dan de rest uh, van de duikcentra in, in Nederland. Ja, je beter, moet je onderscheiden. maar op een andere manier. Dus we dus een soort uh, levende republiek. <laughs> ja, ja, ja, precies. Oh, okay. dus we, um, Ik zei het aan het begin van het programma, een, een republiek binnen een dorp, dat is, um, maar dan onder water. Een klein eigen staatje onder water, ja, ja, dat is ja, eigenlijk ja. wat het is, op ja. ja, ja, dus oké. Okay. Daar Kun je iets uh, over jezelf uh, vertellen, Jan van Vorst, voordat we...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 Dus nooit een korszus die met zijn flippertjes even snel de weg oversteekt en dan plons de Noordzee in zwemt? Ja, dat gaat tot de mogelijkheden behoren. Oh ja. ja. Oh. Uiteraard eerst even een visje halen bij de zeemarwinder aan de overkant. Verkeersregelaars, want de, de pingwins die steken st st over. Maar vertel eerst even waar jouw duikschool zit. Hebben de luisteraars thuis een beetje een beeld van waar we het over hebben? Ja, we zitten op de, de boulevard Barnaert. We zitten op het, eigenlijk direct naast het Center Parks Hotel. Ja. Dus het is een van de een van, die van de oudere die, zeg maar. er, die er staan. Ja. En um, sinds 2009 heeft de gemeente uh, het bestemmingsplan uh, uitgebreid van die panden. Om, tot nu toe zat er eigenlijk veel horeca in. Maar ze hebben gezegd van ja, het, het zou interessant zijn om eens te kijken als we uitbreidingsmogelijkheden geven om te kijken of daar ook ander soort bedrijven zich in gaat vestigen. En waren ze meteen enthousiast? De gemeente was, uh, was heel enthousiast omdat het eigenlijk een van de eerste projecten was uh, of is die uh, ja, dus aan dat idee, van dat idee gebruik maakt. Dus dat, dat uh, de, de uitbreiding van dat bestemmingsplan ook daadwerkelijk gebruikt. En dus een andere bedrijvigheid dan de horeca daar uh, neerzet. Oké, okay, vertel eens. Uh, je hebt de pand uh, daar aangekocht ja. uh, en toen? Ja. Toen, nou, ik, had, ik heb er wel even uiteraard wat uh, studie vooraf gedaan om te kijken uh, of er markt voor zou zijn. Ja. Uh, het mark vind, bekende marktonderzoek? Het bekende of er marktonderzoek. Er genoeg klanten zijn? Uh, ja. Businessplan? Businessplan, uh, business uiteraard. En, uh, maar het is vanuit. Het, op het moment dat ik zag dat het pand te koop was, toen ben ik echt gaan kijken van of het geschikt zou zijn om het daadwerkelijk in te, in te richten als ja. het duikcentrum. Of de, of de ruimte zich ervoor leende. Want uh, je hebt er nogal wat bij nodig. En uh, in dit geval ook een eigen zwembad. Precies, je, moet, je moest wel <laughs> ja. kunnen gaan graven. Ja, ja. Nou, en dat, dat mocht dus bijvoorbeeld niet. Want het is waterkeringsgebied, dus je mag geen centimeter grond <coughs> ingraven. Maar ik ben met de, de tekeningen naar, uh, architect, naar een architect gestapt...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 Daar is door een uh, bedrijf een groot RVS-bad inge ingelast. Mm. En een heel groot raam daarboven, waardoor je dus vanuit het zwembad uitkijkt over zee. Ja, wat dus, grappig. Dus de visie van de architect was ook, als je dan als cursist op de rand van het zwembad staat en je stapt vooruit het zwembad in en je kijkt over zee, dan is het gevoel dat je in zee dat is, dat is Mooi, vind ik leuk. De, leuk, de mooie dichtelijke ja, ja. vrijheid van de architect. En dat, maar het is ook echt wel zo, als je daar aan die rand staat, dan voelt dat ook... Ja, je was de eerste die het uit ja. hebt geprobeerd natuurlijk. Ik was de eerste die het uit heb geprobeerd. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, uh, ja. ik heb een, ben gisteren even rondgeleid ja. uh, door je. En uh, ja, het is inderdaad een, echt een heel mooi, uh, mooi gezicht. Het is een heel groot raam en je, je ziet direct contact met stranden met de zee hè? dus uh, ja, je, het gaat over beleving hè? dat heb ik ja. je vaak horen zeggen maar dat is inderdaad ook echt dat wordt ook echt in de praktijk gebracht hiermee ja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 vaste locaties daarvoor? Ja, dat is de Noordzee op zich is eigenlijk, zoals we altijd zeggen, is een, is een Sahara met water erop. En dat, veel meer is er, is er niet te zien, maar er liggen wel meer dan 10.000 wrakken op de, op de bodem. En op die wrakken is heel erg veel leven. Er zijn heel Het is een veel... schepenkerkhof. Het is een schepenkerkhof, ja. ja. Van, oude, van oude oorlogsschepen, van uh, zelfs restanten van de VOC-schepen. Er, er, er ligt van alles op de, op de bodem. Organiseren jullie daar ook wat mee? Dat je gaat wrakduiken? Ja, daar zijn we mee voeken? bezig ook, omdat, omdat uh, op te zetten. Ja, ja. Uh, Want hoe diep is die Noordzee daar?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 En ja, de mensen die daardoor, die na, daarna eigenlijk nog veel uh, ja, duikvirus uh, oproepen, die, die kunnen eindeloos doorgaan. Ja, die mm. kunnen inderdaad, ja. ja. En hopelijk hier gaat het wild om zich heen uh, grijpen. Ja, ja dat snap ik, ja. Maar dan kan je de, naar de, de gevorderde cursus, de Advanced Open Water Cursus, de Rescue Cursus, waarbij je dus meer leert over de veiligheid, het veiligheid, het redden van duikers in problemen, jezelf redden op het moment dat uh, problemen ontstaan. Daar zijn we overigens mee in gesprek ook met de KNRM hier in Zandvoort. Om te kijken of we gezamenlijk een programma uh, hm. zouden kunnen opzetten. Leuk. Dan kan je vervolgens uh, ook doorgaan naar, uh, naar de duifmastercursus, Waarbij je eigenlijk meer de professionele uh, kant op hm. gaat. Waarbij je echt zelf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 Heel slim allemaal. Mooi al die ondernemers die zo met elkaar het in... Want ja, jullie zijn de enige duikscholen in Zandvoort? Nee, We zijn niet de enige duikschool in Zandvoort. Maar we zijn wel de enige duikschool die het fulltime doet. Oké. Dus wat ik al eerder vertelde zijn duikscholen die dus... Ja, die zijn afhankelijk van de zwembaden in de avonduren. Maar bij ons kan je dus eigenlijk zes dagen per week... Van acht uur ochtends tot zes uur avonds kun je terecht... Dan hebben jullie al contact gehad met de Zandvoortse Duikenclub. Uh, we hebben op de beurzen een aantal mensen daarvan gesproken. Uh, iemand van de, uh, uit het bouwbedrijf die, uh, die de verbouwing heeft gedaan, die, was ook, uh, die zat ook bij de, de duikvereniging. Dus ja, we, we hebben daar, die mensen spreken we en die uh, gaan we ook zeker nog uitnodigen om, uh, wat, om te komen. En wat, wat vinden ze ervan dat jullie hier komen? Ja, over het algemeen zijn de, zijn de reacties heel erg uh, positief. Verbaasd. Iedereen heeft eigenlijk heeft eenzelfde soort verbazing van huh, een duikcentrum ja. in Zandvoort. Terwijl het eigenlijk juist een hele... Uh, Strategisch gezien eigenlijk een hele logische locatie. Ja. Dus ook gewoon om een duikschool fulltime... Als je fulltime zit in ieder geval... Om, uh, om juist in een gebied te zitten waar veel toerisme is. Dat uh, goed bereikbaar is. We zitten 500 meter van het station. We zitten dus naast de hotels. Dus het is eigenlijk een plek waar... Uh,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 nou ja, goed, als het hele heftige dagen zijn, dan hele heftige golven zijn, dan zullen we dat gedeelte... Gewoon even op noordoostenwind wachten. Oostenwind, lekker Precies. de kwallen. Is ook mooi hoor. Ja, dat is... mooi natuur, Die kwallen kan je in het buitenland ook tegenkomen, dus dat maakt het alleen maar echter. En als je geprikt wordt, dan hebben we zuster naar daarvoor. Ja. Ja, nou... Of... Ja.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 Dat kan uh, ook variëren van, uh, van een meter tot 8, uh, 9 tot, uh, tot meter op mm. de hele goede dagen. <laughs> okay. Dus uh, ja, zicht in Nederland blijft sowieso een, ja. uh, een moeilijk punt. Ja, ja. Maar Finke, je leert het wel goed. Finke Veen neem ik aan, dat is ook een duikclub. club. Finke Veen uh, wordt heel veel gedoken en dat uh, is voor ons, uh, we zullen er misschien heen gaan ook, maar dat is uh, wat verder weg, dat is 60 kilometer hier vandaan. Dus okay. uh, we zoeken het liever in de buurt. Ja.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 is echt wel een aparte uh, aparte tak van sport ja, ja. dus um, twijfels het is ik, ik twijfel erover of het om, om die reden uh, interessant, zou interessant zijn. zal zijn okay. nee. goed nee. Nou, ik zou dankjewel. de wethouder wel uh, willen uitnodigen om een keer een proefduik te komen maken <laughs> ja, okay. en dan kan die nou, je... nou, bij zijn <laughs> ja, nou, ja. Hey, uh, bij de stel deze. dat mensen geïnteresseerd zijn Wat, uh, hoe ja. kunnen ze jou uh, benaderen nou, ze kunnen uiteraard uh, gewoon langskomen, want de deur uh, is in principe open. ze ja, kunnen naast het Center Park Hotel Park uh, Hotel Zandvoort kunnen gewoon aankomen. En ter plekke kunnen we afspraak maken voor proefduik. Als we geen cursus worden gegeven, kunnen we het zelfs meteen opzetten. Kunnen we kunnen meteen het water in. Maar we kunnen ook via de website wwwscuba uh, meer informatie vinden over alle cursussen die we aanbieden, de proefduiken en alle mogelijkheden. En daar ook direct online boeken.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 Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen zandvoort op ZFM.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 Op het CDA-congres is een resolutie aangenomen tegen de Animal Cups. Een meerderheid van de CDA-leden vindt dat eerst moet worden onderzocht of de dierenpolitie wel echt nodig is. Tot die tijd mogen er maar mondjesmaat Animal Cups bijkomen, zo staat in de resolutie. De komst van 500 Animal Cups is onderdeel van het gedoogakkoord tussen CDA, VVD en PVV. Fractievoorzitter Van Haarsma-Buma waarschuwde de congresgangers dat de andere regeringspartijen nu mogelijk ook dingen aan het regeerakkoord willen veranderen.